12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De steun voor een vuurwerkverbod is licht toegenomen, blijkt uit een enquête in opdracht van het vakblad Binnenlands Bestuur. Van de 2000 ondervraagden van 18 jaar en ouder is de helft voor zo'n verbod, 45% is tegen. Een lokaal vuurwerkverbod kan rekenen op steun van 57%. Zwaardere bestraffing van geweld tegen hulpverleners kan rekenen op nog grotere bijval. In de gevangenis van Zutphen houdt justitie een grote zoekactie... naar binnengesmokkelde drugs en telefoons. Hoe lang de operatie duurt is onbekend. Rechtszaken waar gevangenen uit Zutphen moeten voorkomen... kunnen vertraging oplopen. In de gevangenis in Huurhoge Waard... werden dit jaar smartphones en softdrugs gevonden. De politie in Australië zegt dat ze de grootste drugsvangst ooit hebben gedaan. Bij invallen in Melbourne is voor 1 miljard dollar... aan Crystal Meth in beslag genomen. Drie mensen zijn opgepakt kunnen levenslange gevangenisstraffen krijgen. De drugs werden al in april gevonden in luidsprekers... die vanuit Thailand naar Australië werden verscheept. Naast de ruim anderhalve ton aan crystal meth... werd er ook 37 kilo heroïne gevonden. De Franse vakbonden proberen vandaag het land lam te leggen... met een nationale staking. Bonden zijn het niet eens met de pensioenplannen van president Macron. Die willen het versimpelen en geld besparen... maar specifieke plannen heeft Macron nog niet... Het openbaar vervoer in Frankrijk ligt grotendeels stil... scholen zijn dicht en het vuilnis wordt niet opgehaald. Zuid-Afrika heeft de een Nigeriaanse man uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van ontvoering en gijzeling... van de bemanning van een Nederlands vrachtschip. Nigeriaan landt deze ochtend op Schiphol... en daarna wordt hij vastgezet, morgen voorgeleid... aan de rechtercommissaris. Het weer vooral in het oosten nog wat lichte vorst... en op veel plaatsen dichte mist. Er is daarom code geel van kracht...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 You keep it And she always go harder. She's keeping you on your toes, perfectly focused, lost in the moment. Mm, no, no, no, no. You got that? Mm -hmm. oh, no, no, no, no. Just take a step. Step by step, what you give me, step by step. Right. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl <tots> www You only ever bite your lip What is something you're afraid to say?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 Don't only, yeah. Dit is ZFM. ZFM. Z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 No more.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 graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Ja. Zijn ring op het kastje naast je bed, terwijl hij al je geur was van zijn lijf. En je weet ook dat die ring weer om zijn vinger gaat, en dat die dan weer uit je leven verdwijnt. Dat... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.